7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De regering Johnson wil dat het Britse parlement... maandag alsnog stemt over het Brexit-akkoord met de EU. De voorzitter van het Britse parlement besluit of dat maandag ook kan gebeuren. Dan zouden ook de voorstellen gepresenteerd moeten worden... die het akkoord in wetgeving moeten vastleggen. De stemming werd vandaag afgeblazen... nadat een meerderheid van het lagerhuis zich had uitgesproken... voor verder uitstel van de brexit... Premier Johnson houdt vast aan 31 oktober en wil niet met de EU onderhandelen over nieuw uitstel. Waarschijnlijk zal de EU er wel mee willen instemmen. In Londen hebben honderdduizenden demonstranten van People's Vote aangedrongen op een nieuw referendum. Zodat het Britse volk het laatste woord heeft. Een vier eeuwen oud schilderij in het stadhuis van Bolswart is zwaar beschadigd. In het doek zitten grote barsten en scheuren. Het komt waarschijnlijk doordat het schilderij vlak bij de ingang van het Friese stadhuis hing en daardoor onderhevig was aan temperatuurschommelingen. Restauratie kost zeker 50.000 euro. De beschadigingen zijn de tweede grote tegenvaller bij de grote opknapbeurt van het monumentale stadhuis in Bolzwart. Eerder bleek dat de oude toren op instorten stond, doordat het hout was aangevreten door een kever. En Turkije zegt dat in het noorden van Syrië 41 aanhangers van Islamitische staat zijn opgepakt die zouden zijn gevlucht uit een kamp. Eerder zijn al bijna 200 vermoedelijke IS-ers opnieuw gevangen genomen. Volgens president Erdogan hebben de Koerden... tijdens de Turkse invasie honderden IS'ers vrijgelaten. In verschillende westerse landen woedt een discussie... over het terughalen van de IS-sympathisanten. Het Nederlandse kabinet wil ze daar laten. Het weer. Op sommige plaatsen kan nog een stevige regenbui vallen... maar het klaart op. Vannacht is er kans op mist. Morgen vooral veel bewolking...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please fall in your seat In De zinbelts. Be preparing to go on the war rally. Iedere zaterdagavond de Euro Breakdown. Oh heerlijk dames en heren, we zijn weer live bij de Euro Breakdown. Mijn naam is Mike Boulay en dit is alweer week 42 dit jaar.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 For oh, I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Show ook nog een tweede toepassing, Scared of Brian. Voor uh, de ingewijden uh, we, ja, die weten dat, uh, dat Brian uh, ook uh, meedoet uh, in ieder geval als het goed is volgend jaar aan het spelletje tag, uh, wat ik uh, onder andere ook uh, met Miguel uh, speel. En uh, ja, dit nummer hebben we eigenlijk dit jaar zijn we eigenlijk een beetje meegekomen. Omdat uh, Brian die stond ineens in de kroeg een maat voor tag, uh, als uh, soort van aspirant tagger op dat moment. En uh, ja, we hebben wel echt de hele avond in ieder geval met samengeknepen billetjes daar achter de bar gezeten.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 Ik uh, denk het wel, ja. <laughs> ik denk dat ik echt spontaan ineens, echt gewoon een maand lang. Ik, ja, ik wacht even. Ergens zit waar, waar, waar niemand mooi is. Nee, was hem toch? Ik wil niet met jouw vakantie. Nee, dat snap ik. Maar de hele maand juli kan wel. Als wij gewoon voor ja. het einde van de maand terug zijn, is er niks aan de hand. Ja, maar dat vertrouw ik bij jou niet. Ineens hebben we vertraging, ineens zitten we weer vast. <laughs> ineens zit je de 2 augustus nog steeds. Ja, <laughs> ja en eind, ja, eind augustus, waar toe? is hij? Ja ja nee dat zou heel goed kunnen dat vind je niet ja. tien jaar later in die bunker terug tien jaar later ik heb al tien jaar vrij verloren met Maar motherfuckers daar ja, dat is, dat is. Nou, je hoorde net, hoorde je Giant van Calvin Harris en Rag Bowman, hoorden jullie voorbij komen. Um, ik had net al een klein tipje van de sluier opgericht, maar de reformatie Gangstar komt na 16 jaar weer met een nieuw album. Uh, de reformatie heeft dus een nieuw album aangekondigd, uh, One of the Best Yet. Is het album, uh, ja, is het eerste album sinds 16 jaar en uh, komt uit op uh, 6 december. Um, Gangstar, dat uh, oorspronkelijk bestond uit DJ Premier en Guru, uh, bracht in 2003 hun zesde en tot nu toe de laatste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 Jazz Mattes. Gangster. Nooit van gehoord? Miguel, toevallig? Nee. Nee? Nou, dat kan. Dat misschien, kan. misschien als ik het hoor, maar... Nou, dan gaan we eens even kijken of we ze kunnen laten horen natuurlijk. Eens even kijken. Dit is een klein stukje van in ieder geval de platen Gangstar. In ieder geval van Gangster en dan Bad Name. I'm me telling good people bad news. god big pop still here? Some of these widows We all know that the game has changed. It's crazy out here. Rap's got bad name. Think about it. What if the never happened and the true artists were getting rich from rapping? god should give. Let's delete the politics. real hip hop Dat heeft iets Er zit een beetje een 90s feel aan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 En als je hem wil. Ja, en als je hem wil inderdaad, uh, als <laughs> Ik hoop het altijd, maar dat mensen dat... Uh... Nee, <laughs> hey, dat was in ieder geval alvast uh, een van de nieuwtjes. Dan heb ik goed nieuws voor zowel vrouw, uh, voor de vrouwen van Nederland... als de mannen van Nederland. Uh, voor de, uh, ja, de, de mensen die nu rond... Uh,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 En ik wist, ik wist niet dat het mogelijk was, maar het is de kleinste vrouw van, van, van Noord-Holland. <laughs> ja, ik ga je net zo lang uitdagen tot je wil, tot je gewoon wat zegt. Gewoon net zo lang. De microfoon die blijft ook net zo lang openstaan. Dus je gaat je een keertje verspreken. Ik laat hem ook gewoon lekker tijdens de muziek openstaan. Dus dan gaat hij gewoon een keertje wat zeggen. Moet gewoon een keer gebeuren. En als kan iedereen altijd even live inschakelen via internet? Ja, gewoon doen. Dan kun je kijken naar, ja, nou, nogmaals de kleinste vrouw zo, zo, van Noord-Holland. in, want... Ja, ze is echt heel klein. Ja, ze is echt heel klein. Nieuze, nieze, Lubsan. Aangenaam. Ja. <laughs> ze, wil, ze, wil, ze, wil, ja, ze wil lachen, maar dat gaat niet eigenlijk. Oh, oh daar, daar hoorden daar we ook. een fragmentje. Daar hoorden we een fragmentje. Ja, dat is zeldzaam. Maar we gaan ons best doen om uh, nog meer uh, van haar uh, te, te laten horen. Uh, we gaan in de tussentijd gaan wij ook uh, wel weer gelijk door. Want ik heb uh, natuurlijk. Uh, even kijken. Ik heb nu voor deze week alweer vier nieuwe binnenkomers. Uh, die de lijst zijn uh, komen binnenstormen. Um, en dan heb ik het uh, nu over uh, Mogwai. Die heeft uh, de plaat uitgebracht. Everybody's got to learn sometime. Uh, is uh, deze week dus uh, nieuw binnengekomen. En waar die nou in de lijst terecht gekomen nou, Dat hoor je natuurlijk rond de klok van half acht. your heart Uh, um. Look around on the org.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 I don't remember all my mistakes and every eye I got love no one thing You're not alright, I'm not alright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 I'm oh. not alright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 Van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Verspreid tot de verste uithoeken van ons continent.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 I think I just died. Yeah, I think I just I think I just died. En wat heeft die man een mooie erfjes achtergelaten. Verdomme hè. Ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Avicii met zijn plaat Heaven. Heerlijk. Dan gaan wij in de tussentijd ook zo weer gelijk door. Maar voordat we dat doen wil ik eerst nog heel even wat bijdragen als het gaat om een stukje nieuws. Want wat hebben we allemaal nog op het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 kwamen deze genres in een één uh, ja, Nederlandstalig nummer bij elkaar.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 I love my girlfriend, but she loves magic more My baby's nothing but a dirty fucking co-core, dirty fucking co-core, dirty fucking so-call, dirty fucking toe-core, dirty fucking co-core Fucking cold pool, dirty fucking cold pool. I love my girlfriend, but she loves magic more.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 Come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 But no! past weliswaar niet helemaal meer bij de donkere dagen. Maar nog steeds lekker summer days van Macklemore en Martin Gerks. worden je net voorbij komen. Lekker jongens. We zitten alweer aan het einde van, uh, bijna aan het einde van het eerste uur. We hebben nog een uh, kleine elf minuten te gaan. Waarin we natuurlijk ook nog uh, de nummer 30 tot en met 20 aan jullie nog gaan presenteren. En uh, dat betekent dat we ook nog een uh, kleine... Uh, nou, wat wat zijn? Anderhalf uur, twee uur ongeveer van een van review verwijderd zijn. Duurt lang. Maar jij bent al op een aardig. Wat, wat, wat, wat is eigenlijk jouw ervaring eigenlijk geweest... tot nu toe de afgelopen dag? Want Daar ben ik eigenlijk wel een soort van, uh, soort van ja, heel nieuwsgierig naar. Ervaring? Hoe, ja, hoe heb je het ervaren de afgelopen dagen? Wat vond je het ervan? Ja, super gaaf. Het, het is de... niet meer dat je... Nou, misschien als je voor het eerst heen gaat... dat je naar commerciële feesten gaat. Zo'n mm -hmm. dus Martin Garrix en ja, dat soort feesten. Mm -hmm. ja. Maar het is toffer om bijvoorbeeld... de kleinere feestjes te gaan. Dus uh, ik, ik noem wat... een Jay Hardway...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 De sticky uh, sticky schuivers noemen ze ze ook wel uh... het, is, het, is, het is ook een beetje een dingetje, DJ's die alleen aan een USB-stickje inschuiven en dan doen alsof ze aan de knop aan draaien zijn. Zoals die guy in Tomorrowland, die helemaal los ging op het podium. Ja, maar ja, dat is best wel, best wel een hetze, weet je. Ik, ik snap aan de ene kant wel dat het mensen daar toch wel verontwaardigd over kunnen zijn. Dat dus ze zeggen van ja, weet je, ik kom daar toch om. Hè. Ik betaal, je betaalt meestal, eh, ook voor de gro echt grotere feesten. Nou moet ik zeggen, dat die prijs die valt natuurlijk alles mee.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 Gewoon tijdens dat optreden. Die hebben ze gewoon helemaal opnieuw afge in, ieder geval gewoon helemaal in elkaar gemixt. Nou ja, kijk, en dan laat je dus het verschil zien met de kleintjes en de grootjes. Ja, absoluut. Maar dat, dat, dat was, uh, zeg ik, als ik, als ik mag geloven, dat, dat ga zo'n ervaring te zijn geweest. Want gewoon echt simpel, voor sample, sample pakten ze erbij en dan maakt ze uiteindelijk gewoon die plaat van. Nou, dan sta je volgens mij gewoon helemaal uit je koken te gaan. Lijkt mij. In het begin zou je denken van, nou, wat zijn die gasten aan het doen? Ja, en dan totdat dat bij en, elkaar komt. En dan hoor je steeds meer inderdaad de beats, de tonen en dingen bij elkaar komen. En ja, een, uh, een tent uitvliegen. Ja, <laughs> Kijk, dat, zijn, dat zijn hele mooie dingen. Hey, ik heb uh, ook de derde nieuwe binnenkomer voor de klaarstaan... voordat wij de nummer 20 tot en met 30 gaan presenteren. En dat is uh, Martin Ikin. En uh, met de plaat Hooked... Give me what you got, <laughs>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 21. twintig. Ja, één Middelvinger, heeft handen van een kindje van zes. Ze is niet zo groot. Toen zei gisteren haar Malibu Cola bij de bar pakte, was dat met twee handen. En een rietje. Ja, en ik zei nog tegen haar, niet morsen. Doe nou gewoon voorzichtig. Doe het nou gewoon niet. Zijn jullie aardig? Ja, we zijn hartstikke aardig voor Misschien dat je zelfs nog met je moeder maar weten mag gaan spelen. Oeh. Ga je Miguel verslaan? Ja. Ja. Nou, is goed. Doen we normaal gesproken doe je een SO'tje, doen we nu een SOSje. Can you hear me? SOS. Help me put my mind to rest. Two tens in a Mack in low. A pound of weed in a bag of snow. I can feel your love.